In het noorden van Mexico zijn tien leden van een muziekgezelschap omgekomen bij een verkeersongeluk. Vijf andere leden van de band La Reina de Monterey raakten gewond. Volgens de politie was de chauffeur van de bus waar de groep in reed in slaap gevallen. De bus raakte daardoor op de andere weghelft en botste op een tegenligger. De klap van de botsing was zo hevig dat meerdere bandleden uit het voertuig geslingerd werden. Hans van Balen wordt opnieuw lijsttrekker voor de VVD... bij verkiezingen voor het Europees Parlement. Van Balen is sinds 2009 delegatieleider van de VVD in Brussel. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor het Europese Parlement. Van Balen kent de Europese politiek goed. Hij zegt dat hij de Nederlandse belangen en de liberale beginselen... van vrijheid en democratie in Europa veilig wil stellen. In de Eredivisie is Ajax een grote stap dichter bij de titel gekomen. De Amsterdammers wonnen met 2-0 van Nak Preda. Als Ajax volgende week van Willem II wint... is de club voor het derde seizoen op rij kampioen. Het weer, na een koude nacht met plaatselijk mist... zijn er vandaag flinke perioden met zon. Later op de dag vooral in het zuiden en oosten bewolkt. Het wordt vanmiddag ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Gaat de toekomst tegemoet...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 In de ban van het feest, hè, waren we 33 jaar geleden. Dus dat hoorde ik net. In de ban van het feest. Heb je dat gevoel nu ook, dat we nu in de ban van het feest zijn? Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat we het wel allemaal interessant vinden. Als ik voor ons allemaal mag spreken even. Maar om nou te zeggen dat we in de ban zijn van het feest... Mwah, dat nou ook weer niet. Wij vroegen ons deze week af waarom wij eigenlijk een vlag hebben... die rood-wit-blauw is. Want, uh, ja... Waarom niet gewoon oranje? Simpele vraag eigenlijk. Hè? Dus we zijn op zoek gegaan naar iemand die dat kon vertellen. Nou hebben we in Nederland een, een, een vlaggendeskundige: Dat is uh, Wim Berkelaar. Die weet precies hoe dat zit. Gaat ons meteen vragen. En je hoort ook wat je echt moet gaan kijken op televisie. Uiteraard zal Bart van Kijkcijfer Bingo wel iets meenemen van Koninginnedag. Maar hij heeft vast nog wel wat anders uitgekozen. En we hebben ook nog een goede download tip voor je. En dit weekend vindt een Assen op het TT-circuit in, eh, Assen dus, het WK Superbike plaats. Alle ogen zijn gericht op de pas 20-jarige Michael van der Mark uit Rotterdam. Hij debuteert dit jaar op het hoogste niveau en doet dat echt verrassend goed. Er wordt dus heel veel van Michael verwacht. Maar hoe gaat hij eigenlijk met die druk om? Sophie van BNN University zocht het uit. Wij natuurlijk het Nederlandse vereniging uit Jawel, Michael van der Mark. Mag ik wow. met je op de foto? Ja, natuurlijk. Ja. Het <laughs> gaat de hele dag door. Overal aandacht, camera's, media. Wat ja, vind is, je er dan van, al die aandacht? Of ben je er eigenlijk wel aan gewend? Nou, Het is even wat meer dan normaal. Weet je. Het is natuurlijk af en toe uh, je mensen die met je op de foto willen. Maar op momenten ja, zijn er zoveel meer mensen. Hoe komt dat, dat het nu opeens veel meer is? Ja, Omdat ja, natuurlijk de eerste twee wedstrijden onwijs goed gepresteerd hebben... En, ja, het is een lange tijd dat de Nederlanders zo gepresteerd hebben, dus ja, dat maakt wel wat los. Want even voor de duidelijkheid, dit is het eerste jaar dat je in de supersport meedoet en dat is de, het hoogst haalbare. Ja, in deze klas is de wereldkampioenschap supersport het hoogst haalbare. En ja, we hebben twee wedstrijden gehad en allebei het podium gefinished, dus ja, het is wel, wel iets fantastisch. Nou, dat belooft iets voor deze dit weekend, hè? Ja, ik doe, doe mijn best en uh, ja, meer kunnen we gewoon niet doen. Nee, dat is waar. En helpt het dan ook dat je het parcours waarschijnlijk wel kent? Ik heb hier zoveel rondjes gereden, dus ja, je kent wel alle, allemaal kleine dingetjes hier zo. En daar heb je zeker een voordeel van. Heb je nog een speciaal ritueel om uh, je voor te bereiden op deze wedstrijd of op een wedstrijd? Ik heb wel twee kleine dingetjes. Maar... Nou, nou, vertel. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, die vertel ik niet. Het is echt een klein bijgeloof. En ja, als ik dat niet doe, dan uh, gaat het meestal niet zo goed. Ah, dat kun je toch wel even delen? Nee, nee. Het Staat er nog meer op het programma na dit weekend? Ik ga gewoon weer werken. Ik zit bij mijn vader, die heeft een en Dan zit ik gewoon op de vrachtwagen. Dus... Niet? Ja, dus na het weekend ga ik gewoon weer uh, normaal werken. Zullen wij nog een rondje rijden? Ja, kunnen we wel doen natuurlijk. Ja? ja. Tof. Zo, so, hier komen we bijna bij het circuit, of niet? Ja, als het kunnen we hier zo erop straks zit het helemaal vol. Ik hoop het wel eigenlijk. Het zou wel leuk zijn. Ja, ja ik hoop van dat het mooi weer is dat we ook mensen kunnen trekken. Uh, ja, Voor die mensen dan ook een stuk leuker leuk om te komen. En dit is het ook het eerste stuk van een race, normaal gesproken? Ja, we beginnen daar bij de tribune beginnen we. Ja. En dan uh, ja, zie je de eerste bocht, zeg maar. En uh, wat, wat doe je normaal in deze eerste bocht? Ja, zo laat mogelijk remmen. <laughs> We gaan nog even 50 km per uur. Nou ja, gaat niet hard, helaas. En hoe hard gaat je eigen motor? Ja, in Spanje haalden we 295. Hoeveel tijd hebben we? 10 minuten of zo. Ik hoop toch wel dat ik onder de 1 minuut 40 kan doen in het weekend. Vandaag rijdt hij zijn race over het circuit en wie weet klinkt vanavond wel het Wilhelmus daar in Assen. Laten we het hopen. En met bijna 300 km per uur over het asfalt lijken, dat lijkt mij nou wel... Oh, oh, lijkt me niet echt iets te... Ja, ik zou het gewoon niet zo snel doen. Wij vroegen ons af waar jij bang voor bent. Wat een moeilijke vraag om dit uur van de dag. Ik ben bang dat er slecht weer gaat worden voor morgen. Dat vind ik jammer. Om ga dood te gaan. Voorspoken. Oh, ik zou niet weten waar ik bang voor moet zijn. Voor jonge vrouwen toch? Nee, nee, daar ben ik niet bang voor. Nee, hoor. Ik, heb me, ik heb me gedragen, dus uh, als je gedraagt, hoef je ook niet bang te zijn. Toch? Ik ben bang dat mijn zoon gaat uh, zakken voor zijn examen van zijn HAVO. <laughs> voor jou? <laughs> nou, ik ben bang voor als het uh, straks begint te regenen. <laughs> daar is de enige voor de rest niet. <laughs> Een goede vraag. Dat durf ik niet te zeggen. Eigenlijk nergens voor Spinnen. vind ze dood heen. Ik ben heel erg bang dat hij s'avonds niet meer thuis aan tafel eet. Daar ben ik bang voor. Ja. Nergens? Nee, het is een Ferdinand en voetbal. We gaan praten over voetbal en dat doen we zoals elke week met onze eigen Ferdinand. Ferdinand, Goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbuks op deze vroege zondagmorgen. We schrijven 27 april 2013... Een week die weer achter ons ligt. De week waarin de Maastad enige hoop terug was met betrekking tot hun club Feyenoord. Dit na de winst op Vitesse, maar na gisteravond de zaken anders liggen. De week waaruit bleek dat Vitas niet veel voorstelt zonder topschutter Wilfried Bonny. Het was de week met veel discussie, commentaar en nog meer over het Koningslied. Maar het zal het hem toch worden. De klok tikt. Nog zo'n 42 uren te gaan. De week waar de Engelse voetbalbond Luis Suarez een schorsing oplegde van 10 wedstrijden na weer een bijtincident. Het was de week van Champions League en Europa League voetbal. De halve finales waar met name Real en Barcelona door de Duitsers van de mat werden gespeeld. 8-1 om het zomaar uit te drukken. De week waar Robin van Persie hoogst persoonlijk met een punt gaf. het de Menkunians naar de 20ste landstitel schoot. En Luc, het was de week waar Bram Moscovic door de rechter voor het leven werd geschorst. De feiten zijn bekend. We gaan over tot de orde van de dag. En die is voor ons het voetbal. Uh, laten we even beginnen met wat er afgelopen week is gebeurd... op uh, dinsdag en woensdag. Barcelona speelde tegen Bayern, je noemde het al even... en uh, Real Madrid speelde tegen Borussia Dortmund. En uh, potverdorie, zegt Ferdinand. Had jij, had jij dit aanzien komen? 4-0, 4-1 voor de Duitse ploegen? Um, ik had ergens mijn twijfels om het zo te zeggen... Um... Kijkend naar hoe Barcelona en Real zich uh, de laatste weken uh, ontwikkelen... ook in de Spaanse competitie. En dan kijken dus naar de Duitse competitie, wat heel veel voorstelt. Uh, dus, uh, ja, ze doen het erg goed daar. Kijk, het Spaanse voetbal heeft uh, de afgelopen week een enorme dreun uh, gekregen. Zowel Bayern als Dortmund speelden ook erg goed, hoor. Gelijk bovenop een geweldig collectief inzet. En zoals het de Duitsers beaamt op karakter en mentaliteit. En wat ook fantastisch was, die omschakeling... En Real en Barcelona die werden gewoon weggespeeld. Ja. En nu wordt er gezegd, zou Barcelona aan renovatie toe zijn? Wie weet. Real daarentegen is een uitstekende ploeg hoor, maar in de competitie lopen ze ver achter, spelen af en toe. Goed, dan weer niet, dan weer wel. Kijk, die returns, uh, ja, wie zal het zeggen? Wonderen in het voetbal bestaan. Real heeft ooit, maar dat is heel lang geleden, in, ik dacht twee keer tegen Derby County en Borussia uh, Gladbach, uh, een, een, een 1-5 uh, of een 1-4 uh, verlies uit, uh, zetten ze recht in, in, uh, in uh, Bernabeu, maar ja, dat dat is toen. Kijk, we zitten nu in 2013 en zal het zo weer zijn. We het dan, wel, kan ja. toch eigenlijk niet, Fernand, dat ze dit nog recht kunnen zetten? Um, nee, maar net wat ik zei, weet, uh, voetbal, ik zeg het steeds weer, balanceert af en toe op waanzin en krankzinnigheid. En dat hebben we de afgelopen jaren toch gezien. Maar wat ik ze net van Real in het verleden, dat is heel lang geleden, hoor. Maar uh, weet je wat het is, Luik, kijk, de komende week worden het wedstrijden waar die Spanjaarden moeten. Ja. En als je mij eerlijk vraagt... Die finale op uh, 25 mei, ik denk dat het toch een Duitse onder wordt. Vind ik wel jammer eigenlijk. Ik, ik hou meer van wedstrijden tussen twee verschillende landen ook. Ja, dat is ook geopperd de afgelopen weken. Uh, absoluut, uh, ja, we hadden toch gehoopt. We, ja, uh, uh, Real, Barcelona, maar. Nou, ik meer op Bayern tegen uh, Real dan toch. Ja, kijk, dat, ja. Dat, dat, dat, dat zou ook een hele fantastische finale zijn. Luuk, om even terug te komen op het Duitse voetbal. Kijk wat er daar allemaal gebeurde afgelopen weken. Uh, een een, een, een gutsje die dan uit Dortmund vertrekken en naar Bayern gaat. En wat ik ook hoor... Lewandowski zou al akkoord zijn met, met, met Bayern München. Kijk, het moet niet te gek worden, hoor. Kijk, B B B B B is, is qua, uh, het financiële gebeuren staat ze heel erg goed, hoor. Het is een hele rijke club, die kunnen zich alles permitteren. En weet je, het Duitse voetbal, uh, zolang ik het volg... Uh, ik, ik blijf het zeggen, joh. die gasten spelen gewoon op karakter en, man uh, en mentaliteit. En uh, nogmaals, ze doen het heel erg goed, hoor. Ja. Dat, dat moeten we ook toegeven. En ook het nationale elftal Zeker. We gaan het en, af... en, en nog wat. Pep Guardiola die wordt een nieuwe trainer hè, ja. bij de München. Dus nou. er zit ook nog wat aan te komen. Ik zou, ik zou er niet aan beginnen als ik Pep Guardiola was. Als straks winnen ze de Champions League bij München. Dan moet je gaan, moet je gaan beginnen te, te trainen bij een ploeg die toch al uh, alle prijzen heeft gepakt. Nou, de... Maar weet je wat het Moeilijk. ook is hoor. daar had iemand het gisteren over op de radio die zegt van ja, misschien dat hij toch datgene brengt. Een mix van wat er nu bij Bayern gebeurt met wat hij heeft gedaan bij uh, Barcelona. Mm. Kijk, alles is mogelijk hoor. En iemand zei ook: ja, gaat het nu beginnen in Duitsland? Uh, bij die clubs? Nee, ze uh, zijn daar al heel lang bezig. Ja, dat is waar. En, en, nou, we gaan naar Nederland, Ferdinand. Want uh, daar gebeurt het pas echt. Uh, de spannendste competitie van uh, Europa, wordt ook al genoemd door sommige mensen. En dat, nou, dat, dat klopt eigenlijk wel. Want we hebben nog steeds geen kampioen. Zo laat in het seizoen. Maar. Gisteren, Ajax. Het, het kan bijna niet meer misgaan, hè? Nee, het kan bijna niet meer misgaan. En weet je wat het is, Luc? Um... Kijkend naar uh, Ajax, en ik heb het vorig jaar al aan aangegeven, na die winterstop gaan er uh, dingen veranderen. Na januari gaat, gaat de hele heleboel kantelen. En kijkend naar, uh, naar Frank de Boer, kijk die jongen doet het heel goed hoor, die is heel goed bezig. En het zou voor Ajax heel goed zijn als hij daar blijft. En ik zeg het weer, het is, het is en blijft een, op, tot, tot op dit moment een lerende trainer. De manier van voetballen. En kijk gisteravond in het Radverlegstadion in uh, Breda. Uh, ...zat te luisteren op de radio, de rust is 0-0... ...maar ja, we gaan die tweede helft in. Ik dacht bij mezelf, het zou toch niet uh, zo zijn... ...dat de NAC daar die punten thuis had. Maar ja, nee. uh, Ajax wint met 0 tegen 2. Ze gaan heel goed hoor. En Kijk, uh, vandaag zal Feyenoord... Uh, ...moeten PSV gisteravond ook... Uh, ...krinkend gewonnen met 5 tegen 2. Hm? Wat je dus nu gaat krijgen, ja... Het zou toch heel raar moeten zijn dat, dat Ajax volgende week die titel aan is ja. voorbij. Willem II toch volgende ja. week? Ja. Willem II, dus dat kan niet meer okay. misgaan. Dus die, die, die, die, die, die tweede plek die zal dus gaan tussen, tussen, tussen PSV en Feyenoord. Uh, Struiker PSV, ja, dan, dan uh, moet Feyenoord dus bij de wedstrijden winnen. Dan eindigen ze weer als vorig jaar op de tweede plek. Maar alles is nog mogelijk, maar die spanning is er een beetje vanaf. Ja, dat is het zeker inderdaad. Want die laatste wedstrijd tegen Willem II, dat zal Ajax nog wel lukken. Wat, wat is er nog meer gespeeld en wat gaan we nog spelen deze week, Veenland? Nou, vrijdagavond hadden we met name voor, uh, voor Ascent die dan uh, naar Herenveen afreizen en uh, met die punten terug ging naar eigenlijk maar 0 tegen 4. Dus we zitten wat betreft uh, de eredivisie veilig. En we hadden nog gisteravond ADO tegen VVV in de residentie. Het werd 1 tegen Rona Kreeg, de Rooms-Katholieke combinatie op bezoek. Dat werd 3 tegen 1. Ik zei het al, PSV won met 5-2. Ajax won en vanmiddag hebben we al heel vroeg op de middag... in de Groswesten Twente tegen de Nijmeegse Eendracht. Combinatie Pek ontvangt Utrecht in Zwolle. In de Kuip komt Peter Bos met zijn mannen op bezoek... en treft daar Ronald Vrijdoer tegen Heracles Almelo... En later op de middag om half vijf hebben we nog een wedstrijd. In het Gelre Doom, Vitas tegen Willem II. Mooie wedstrijden zijn het weer. En uh, spannende ontknoping in de eredivisie, Maar dan vooral wie er om de tweede plaats gaat spelen. Dat is een beetje de conclusie. Dankjewel Ferdinand weer. En uh, we spreken je later. Hè? Bedankt. Uh, het was me weer genoeg om bij jullie in de uitzending te zijn. Uh, jij gaat er even tussenuit, Luc. Yes. Heel veel plezier. Een groet aan de redactie voor de luisteraars. Een hele mooie dag op 30 april. Tot de volgende week. Dag.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 En I Follow Rivers, hier op Radio 1. Het is uh, 10 minuten voor half 7. Heb jij wel eens gehoord van de Cannabis Culture Awards? Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is een prijs voor diegene die cannabis positief in het daglicht heeft gezet... Die prijsuitreiking was afgelopen week en ja, daar hoort natuurlijk een cadeautje bij. Mm. Ik neem nog even een hennepekoekje voordat ik naar binnen ga. Dat zijn de prijsuitreikingen en achteraf ga ik aan de prijswinnaars vragen of zij nog een jointje ter feeding met mij willen roken. Tim Hofman, ja. presentator voor Spice hey. ja. en Slikken en BNN collega. Ah. Ja, ja. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Ik geef je een hand. Hey, hoe is dat om de Cannabis Culture Award te winnen? Laat ik het zo zeggen. Mensen vragen wel eens: is het nou niet al een keer klaar met spuiten en slikken? Nou, zo'n seizoen. Dan zou je kunnen zeggen ja, maar vandaag blijkt weer nee. Want wij uh, zijn dan dus nog steeds nodig in het debat, uh, maatschappelijk debat, als het gaat om drugs. Dus het voorlichten daarover en, uh, en, uh, en uh, gesprekken openen. En dat is goed en dat laat vandaar nog even een keer zien dat wij als, als programma ook nog niet uitgerangeerd zijn. En dat we er überhaupt als dus maatschappij nog niet zijn als het gaat om het publieke debat omtrent drugs. Ik heb hier een jointje. Gaan we het vieren of... Uh... Nee, ik blauw niet, man. Wat, wat, wat ga je niet. dan met een cannabis-award in je handen blij te doen en we gaan niet eens blauwen? Ik, uh, ik ben een journalist. Anneke Groenteman, u, u was de presentatrice van deze awards. Uh, doet u zelf wel eigenlijk een blootje af en toe? Niet meer, nee. Nee, daar ben ik nu een beetje te oud voor, maar ik heb het natuurlijk wel gedaan. En ik neem nu heel af en toe wel eens een pilletje. Een pilletje. Mm -hmm. En wat neemt u dan? Een ecstasy-pilletje. En waar thuis of tijdens een feestje? Nee, dat doe ik altijd met vrienden, eens per jaar, te kerst. Dan gaan we allemaal lekkere films kijken en dan uh, nemen we een heel klein brokje. Want ik drink geen alcohol, dus ik moet toch iets? En blowen valt ons helemaal niet meer. Meneer Van Acht, u bent eind jaren zeventig minister-president geweest van Nederland. Deed u een torentje toen eind jaren zeventig in de blowtijd eigenlijk wel? Wel eens een jointje met iemand? Met, met niemand en nooit. Ik heb van mijn leven niet een jointje, een sticky, aangestoken en ingezogen. Nooit, van niemand, niks. En u heeft, vorig jaar heeft u de Cannabis Award gewonnen. En had u toen interesse om, om, om um, een blootje te doen? U kreeg volgens mij uh, een sticky. En... Ik heb er ook eentje hier voor u. Wilt u er zo meteen eentje doen? Zonde. Als, als u ervan houdt, doe het vooral zelf... Het is de tweede maal in mijn leven dat ik zo'n dingetje in mijn handen krijg. Ik heb ze niet opengemaakt. De eerste niet, en deze zal daar ook wel gesloten blijven. En nee, eh, het hoeft van mij niet. Het gaat er mij om dat andere mensen... die graag stikjes willen roken, die graag van cannabis willen genieten... daartoe de vrijheid krijgen om dat dan zelf wel te doen. Mmm. Nou... Dan neem ik zelf maar even een trekje, als toch niemand wil. Hier voor het Hennep Museum op de Wallen. Ik denk dat ik de dag maar even vrij neem en uh, zelf even maar een paar heisjes neem. Hadden we toch bijna uh, drie van acht aan de, aan de hash. Zou je toch maar overkomen. Ik is wel heel erg de spese straks uh, tijdens die troonswisseling. Uh, de Lumineers zijn dit een ho-hey. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead, I've been sleeping in my bed, I've sleeping in my bed So show me family, all the blood that I will bleed Lemonniers. En ho, hey. Start. Luk ik ink. We gaan even kijken wat er allemaal trending topic is op dit moment op Twitter. Nou, dit: Gitaar, jongens. Hashtag Gitaarjongens is trending op Twitter. Gisteravond werd namelijk het, het concert wat Henny Vrienden gaf... met uh, de twaalf beste gitaristen in Carré uitgestonden op Nederland 3. En hier hoor je Ilko Gelling van Cubie uh, de Blizzards... jammen met Jan Akkerman. Dat doen ze zo'n eventjes tussendoor. Hè? Liet Angela Groothuizen ook niet helemaal onberoerd. Zij twitterde op at Angela Groothuizen. Mijn held, mijn held, Eelco Gelling. Oh, ik ga helemaal stuk hier. Hashtag gitaar, jongens. Klein stukje nog, een klein stukje nog. Ja, heel cool, heel cool. Hashtag PvdA-congres is ook trending topic. In Leeuwarden werd het partijcongres gehouden... en de inzet was de intrekking strafbaarheids stelling voor illegale. Een grote meerderheid stemde daarmee in. Maar Samson ja, moest het naast zich neerleggen. Het zou namelijk tegen de afspraken zijn die in het regeerakkoord staan met de VVD. Vandaag, in 2001, ging de allereerste ruimtetoerist de ruimte in. Amerikaan Dennis Tito betaalde maar liefst 20 miljoen dollar... om acht dagen in de ISS te verblijven. En koningin Juliana heropend in 1967 Schiphol... Het heeft op dat moment een grondige verbouwing ombegaan. It's Yeah yeah yeah yeah yeah. wereld. Het is een wereld uit de wereld. Het is een wereld uit de wereld. Het is een we share Het like is time. We're aware it's a small world. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, ja, Verjaardagen nog even. Jay Leno is jadig. De talkshow-host van The Tonight Show wordt 63 vandaag. Penelope Cruz, temperamentvolle Spaanse actrice. Ze verjaard en wordt 39. En we blijven bij de knappe actrices. Jessica Elba, bekend van onder meer Sin City. Ze is jarig, wordt 32 jaar. Ladies van harte. Buisker nog even. Is het ergens aan het regenen? Nou, het antwoord is kort, maar krachtig. Nee, het is overal droog. Kijk, cijfer bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken op televisie? Er is maar één persoon die dat weet. En dat is onze eigen kijkcijfer, Kroning Bart Halleman. Bart, goeiemorgen. Goeiemorgen, Luc. Nou, heb je er zin in? Uh, ik heb er wel zin in. <laughs> dus, dus ik kan gelijk mijn eerste kijktip daarop aansluiten. Oh, want ja. Dat is natuurlijk de Kroning. Hè? Gewoon dinsdag de hele dag. Want het wordt natuurlijk weer één gigantisch spektakel. Uh, daar, daar, daar, daar moet je gewoon naar kijken. Ik bedoel, ik, ik kan mijzelf natuurlijk geen geen kijkcijferkroning noemen als ik het uh, niet, uh, niet uh, daarop zou wijzen. Want het wordt natuurlijk briljant in beeld gebracht hè, voor, door, de, door de NOS. Die, die, die, die zit, zit daar met 160 camera's, waarvan ik geloof ik alleen al 65 in die uh, in de in de Nieuwe Kerk. Dus. Uh, ik, ik hoop een beetje dat de NOS natuurlijk... Uh, want de lat ligt natuurlijk hoog. Want we hebben natuurlijk het, het, het uh, huwelijk gezien van, ja. uh, van Kate en William. Nou, dat was, al dat was mooi. We in, het in, in beeld gebracht. We hebben laatst nog de, de begrafenis gehad van Margaret Thatcher. Ook door uh, de BBC in beeld gebracht. Dat zag er ook allemaal briljant uit. En de vraag is natuurlijk even... Kan de NOS dat gaan even nadenken? Kunnen ze dat nadoen? Want ook die beelden gaan natuurlijk de hele wereld over. Dus... Ik ben heel benieuwd uh, ja. hoe ze het allemaal in beeld gaan brengen komende dinsdag. Z zijn er nog speciale dingen die we kunnen verwachten? Weet ik veel, grote kranen en zo met camera's eraan en dat soort zaken? Ik vermoed dat er een camera hoog boven in de Nieuwe Kerk is gehangen. Uh, maar dat hebben ze dan heel erg gehad van, uh, van de Britten. Want die doen het ook altijd bovenin, dat is het mooie van zo'n kerk, hè, dat is natuurlijk heel hoog. Dus als je dan in de nok een camera hangt. Dan heb je zo'n heel mooi beeld. Zeker als dan uh, uh, Willem-Alexander en Maxima dan binnenkomen. Dan, dan zul je ze waarschijnlijk van bovenaf zien. Ze dan door die, door die kerk schrijden, zoals dat zo mooi heet. En ik, denk, ik, ik durf bijna 100 euro uh, opzetten dat die, uh, um, dat die camera daar hangt. Dat die camera er hangt. En mm -hmm. dat uh, dat uh, uh, uh, shot sowieso in beeld komt. Als het er niet is, dan, uh, dan eet ik mijn Hermelijnen mantel op. Nou, we gaan het afwachten. Is <laughs> die Hermelijnen mantel, ja. We gaan het afwachten. Dinsdag, hele dag op televisie, gewoon uh, televisie aanzetten. En dan zie je het vanzelf wel. Uh, programma 2. Ja, wat moeten, we dan nog, wat moeten we dan nog kijken? Wat, wat kan dit nog overtreffen? Nou, dat is, dat is, er kan eigenlijk maar één ding tegenop. En dat is uh, een, een, een, een hele week lang. Ja, een hele week. Uh, gitaar. Alles wat met gitaar te maken heeft op Cultura24. Ik ben een enorme uh, gitaarfan. Alles wat met gitaar te maken heeft vind nou, Ik ik speel zelf ook gitaar. Ja. En, en uh, Cultura24 gaat dus een hele week lang... ...van vier uur s middags tot ik geloof twee uur s'nachts... ...alleen maar programma's uitzenden die met gitaar te maken hebben. Dat zijn... Live concerten, dat zijn documentaires over nou ja, met beroemde gitaristen, bijvoorbeeld met Jimi Hendrix, maar ook met uh, uh, er is een uh, Nederlandse gitaarbouwer die onder andere gitaren bouwt voor Paul Simon en Bruce Springsteen, en weet ik wel wat. Die komt ook, uh, komt ook allemaal langs. Er wordt mm -hmm. natuurlijk heel veel herhaald in die week, maar uh, als je van gitaren houdt, ga dan gewoon de hele week Cultura 24 kijken. En als je ook een hekel hebt aan, uh, aan het Koningshuis en niks met de Kroning te maken uh, wilt hebben, dan is dat ook wel een mooie ontsnappingsmogelijkheid. Ja, nou ja, nu, nu, nu hier gaan niet zoveel mensen naar kijken, toch? Want het is toch cultura 24? Een beetje... Achter de decoder en zo, moet je me net hebben en moet een beetje van gitaar houden. Hoeveel mensen denk jij dat we, dat we gaan kijken? Ja, dat is uh, lastig natuurlijk, want dan moet ik eigenlijk alle kijkers van de hele week uh, bij elkaar ja. optellen. Dus als ik dan zeg van een miljoen kijkers, dat zou daar best wel eens kunnen. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat weet ik niet. Ik ja, heb ja. geen idee. Er zijn zoveel verschillende programma's. Ik de, de, de, onder andere uh, het beroemde concert van Jimi Hendrix op het Monterey oh, ja. Festival wordt uitgezonden. Ja. en Ik kan me best voorstellen dat er nog aardig wat mensen zijn die daar naar willen kijken. Nou. Maar zo'n documentaire over zijn gitaarbouw, ja, nou ja, dat is, dat is een handjevol mensen die dat leuk vindt, waaronder ik. Maar als je dan toch van gitaar houdt, ga, dan, ga, dan, ga wel even cultuur 24. Laten we het en, houden 100. op dat er... Nou, als er, als er zes, tussen 600.000 en een miljoen mensen kijken... Zeg maar zeg oh, de hele week, dan is het mooi geweest voor ze. Precies, toch. precies. En hoeveel mensen erin. gaan eigenlijk kijken naar het hele Koningshuisverhaal? Die Kroning, oh, denk jij? Dat, worden, dat worden er makkelijk 3,5 miljoen. Ja, 3,5 miljoen, dank u. Als er niet meer zijn. Dan je, ja. <lacht> nou, daar ben ik wel even klaar mee, hoor, tv-kijken. Dus dan gaan we even downloaden. Zeker. Nou, dan, ga ik, dan, dan ga ik jou even de tippen Scandal. Dat is een serie... Is al bezig in het tweede seizoen, is een, een, een politieke thriller. Mm -hmm. uh, je volgt eigenlijk een beetje uh, een, ja hoe heet zo iemand? Dat is, dat, ze noemen dat in het Engels noemen ze dat een, uh, een, een, een, een aid. Dat is iemand die zo, zo, zo, ja, een, een, een, een, uh, iemand die helpt daar in de, in het Witte Huis. Yeah. Uh, dit gaat om iemand die eigenlijk een beetje de, de perskant van het Witte Huis uh, uh, uh, in de gaten houdt. En het is wel leuk, want het is een serie geschreven door de bedenkster van onder andere Grace Anatomy en uh, uh, Private Practice. Hm. Dus het is ook weer met een, een vrouw in de hoofdrol. Carrie Washington speelt de hoofdrol, die je misschien nog wel kent uh, uit Django Unchained. Mocht oh je ja, de film ja, ja, zien. ja. Zij speelt ja. uh, Hilda van Shaft. En uh, zij speelt hier de hoofdrol in. En het is een, hele, het is een serie die, die heel erg leunt op hele sterke, vrouwelijke uh, uh, personages. Er zit ook heel veel seks in, dus dat kan, zal je ongetwijfeld ook uh, uh, wel kunnen uh, uh, bekoren. <lacht> en het is gewoon, ja, zij moet gewoon eigenlijk allerlei uh, problemen oplossen, maar het is ook... Um, ja, weet je, het zijn, mensen zijn niet wat ze, wat, ze, wat ze zeggen dat ze zijn. Uh, allemaal uh, moeilijke, schimmige relaties onderling. Dus het is echt een uh, politieke intrisis eigenlijk. We zeggen een beetje Game of Thrones, maar dan uh, in het Witte Huis. Oh, oh oké. Okay. Nou, en zonder draken. <laughs> Mag ik hopen, ja. Nou, dat klinkt goed. Scandals, zo heet het, hè? Ja. Zeker. Er staat op mijn uh, Twitter een linkje. dan kun je hem downloaden. Dat is twitter.com slash Luke. Dankjewel, Bart. Graag gedaan. Drie vingers in de lucht en veel plezier dinsdag. Uh, jij ook can't to start a war All that I... them Dell en Turning Tables. Goedemorgen, het is bijna 10 minuten over half 7 en je luistert naar start. Ja, het is crisis We Ik heb er allemaal last van. En als je geld dan echt op is, dan wordt het tijd om te gaan bedelen. Zover moet je het er natuurlijk niet laten komen, maar het zou kunnen. Daan van BNN University vroeg zich af in welke stad hij nou het beste kon bedelen. Hij stopte zijn microfoon in zijn trui, trok zijn zwerverskleding aan... en ging richting Den bos om eens op onderzoek uit te gaan... in welke stad je nou het beste kan bedelen. Deze ga ik de Nee, dank je. Tot Als uh, stereotype bedelaar heb ik natuurlijk een uh, grote supermarkt-tas gekocht... en uh, het goedkoopste bier wat ik kan vinden. Ik heb wat uh, geld in mijn... Een koffiebekertje gedaan, een soort startkapitaal, zodat het niet heel nep lijkt. Hoi dames, hebben jullie misschien wat geld? Wat? Hebben jullie misschien wat geld? Nee, geen los geld. 20 cent of zo? Ook oh, niet. Het uh, loopt nog niet echt goed. Jongens, hebben jullie misschien wat geld? Zou het zou niet veel zijn, denk ik. Het hoeft ook niet veel, hoor. Is het zit wel lekker aan bier De zon schijnt. Ja, dat moet het wel, hè? Dankjewel, dankjewel. Fijne dag, geniet van het weer. Het was een uh, mooie dag hier in uh, Den Bosch. Dus kijken hoeveel geld het heeft opgeleverd. Het is een mooi bedrag van 1,45 euro. Ik ben vandaag in Arnhem. En net als in Den Bosch was het, is het echt super mooi weer hier. Ik heb mijn biertje er weer bij gepakt en mijn startkapitaal en mijn bekertje. Hoi, heb jij misschien wat geld? Om een klein beetje? Weet ik werk nog niet echt in Arnhem. Probeer ik zo zielig mogelijk te kijken. Ja. Heeft u misschien wat geld? Dank je Fijne dag nog. Zo, dit was uh, Arnhem. Fantastisch weer hier gehad. En uh, ja, ik, uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ik hier verdiend heb. Nou, dat is niet zo, niet zo heel veel. Um, ja, ik heb, van heel veel heb ik niks gekregen. Maar van eentje kreeg ik 1,50 euro. Dus ik heb eigenlijk maar één iemand gehad. En die heeft uh, 1,50 euro gegeven. Dus dat is, uh, ja, dat is al meer dan in, uh, in Den Bosch. Ik ben vandaag in uh, Amsterdam. De hoofdstad van Nederland, maar zeker ook wel de hoofdstad van, uh, van de bedelaars, de zwervers en de landlopers. Dus ja, als er een stad is waar ik geld moet verdienen, dan uh, zal het in Amsterdam zijn. Heeft zie misschien wat geld. Het gaat goed worden ofzo. zo. Het wil me niet lukken hier in uh, Amsterdam. Zo, mijn uh, dagen als, uh, als bedelaar zitten erop. Ik zit nu op een uh, trappetje bij uh, het paleis op de Dam. En dan wordt het dus tijd om mijn, uh, ja, om mijn geld te tellen. Dat valt mee. Goh, dat is eigenlijk een schande, maar het is maar 80 cent wat ik, wat ik hier nu verdien in een, in een paar uurtjes bedelen. Plus de 1,45 euro in Den Bosch en de 1,50 euro in Arnhem. Nou, dat zorgt ervoor dat ik bij elkaar nu 3,80 euro heb ja, Daar kan je wel wat uh, goedkope halve liters bier van halen. Maar ja, dan kunnen we dus uh, ja, conc uit concluderen dat, uh, dat Arnhem de stad is... waar je het meeste geld kan verdienen als bedelaar. Dus ben je een bedelaar, een landloper of zwerver, ga naar Arnhem. Want daar is uh, serieus geld te verdienen. Nou, op het e. Een handig tipje. Mocht het zover komen, weet jij in ieder geval waar je naartoe moet. Je luistert naar Start hier op Radio 1... Praat met ons mee, dat kan via Twitter, dat vinden we leuk. Ed Luke is het Twitter-account, Ad Luke. Genesis nu, I can dance. Hot Check it. Langzaam wakker worden op deze mooie zondagochtend Genesis en I Can Dance. De Nederlandse vlag is al jaren rood-wit-blauw in horizontale strepen. Maar waarom hebben we eigenlijk een rood-wit-blauwe vlag? Waarom is onze vlag niet gewoon oranje-wit-blauw bijvoorbeeld of helemaal oranje? Wim Berkelaar is Nederlands historicus. Goedemorgen. Goedemorgen. Tijd voor een geschiedenislesje. Hoe zit dat met die vlag? Nou, dat is eigenlijk een heel ingewikkeld verhaal. Dat betekent, wij zijn als eh, enige land bijna in Europa het land wat nogal eens veranderd is van vlag. Wij begonnen eh, in de 16e eeuw, ten tijde van de opstand tegen de Spanjaarden, met een oranje-wit-blauwe vlag. En dat had alles te maken natuurlijk dat oranje met Willem van Oranje, de vader des vaderlands. Mm -hmm. Um, dat is een tijd zo lang zo gebleven, tot het einde van die 80jarige uh, Oorlog. Dan zitten we inmiddels in de 17e eeuw, onze beroemde Gouden Eeuw. En um, moet je je voorstellen, rond 1650 sterft de laatste uh, tandwevende stadhouder, plotseling, mm -hmm. tijdens een beleg van de stad Amsterdam. Want uh, in de Republiek had je altijd uh, twee groepen, aan de ene kant de regenten, de kooplieden, die rijk werden via de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, mm -hmm. en dat. Daarnaast stond de stadhouder en dat was bijna altijd de, op een vel van wat leger. Uh, die regenten waren weinig populair bij het volk, de stadhouder daarentegen wel. Nou, die stadhouder sterft en op dat moment grijpen de regenten onder leiding van Johan de Wit hun kans. Mm -hmm. En die, uh, die sluiten een eeuwig verbond in 1650 en zeggen dan eigenlijk: er komt als het aan ons ligt nooit meer een stadhouder aan de wind. Op dat moment is, uh, is de vlag nog oranje, maar die wordt. Dan is het uh, 1672, ja. uh, dat was een jaar uh, het dus, Ja, waar de gebroeders de Wit niet uh, heel goed uitkwamen. Zij werden, zij werden vermoord. Ja, mee meer dan dat, uh, Luc. Die zijn uh, gelinst op alle mogelijke manieren. En nog altijd is er in een museum de tong van Johan de Wit te zien. Ze zijn uit één gerukt, ingewanderd uitgerukt. Gruwelijk. En dan komt ...de stadhouder Willem III terug. Die is dan 21 jaar. Een heel jong ventje, die was geboren in 1650... ...maar lag, uh, toen was, lag hij nog in de wieg... ...toen dat uh, verbond werd gesloten om hem buiten de macht te houden. Die komt terug en die denkt pragmatisch... Uh, ik heb wel een hekel aan die regenten... aan de Johan de Witte van deze wereld... maar die hebben toch het land geregeerd... en ik moet gewoon pragmatisch door. En dat betekent... hij uh, houdt dan toch uh, uh, alles in ere... dus de hele... Uh, regeringsverantwoordelijkheid, uh, zeg maar... maar ook de vlag. Want hij mm. denkt, ja, ach die vlag... Uh, het is goed, en waarom ook... je moet je voorstellen... Uh, Rusland heeft een rood-wit-blauwe vlag. Frankrijk heeft een rood-wit-blauwe vlag, alleen dan verticaal. Uh, Kroatië heeft een rood-wit-blauw in de vlag. Kortom, uh, het is een gangbare kleur. Je kunt ermee voor de dag komen en uh, we zetten door. Ja, dus hij dacht eigenlijk, weet je wat, ik ga gewoon niet, uh, ik ga, ik ga niet, uh, niet een beetje onrust schoppen. Ik, ik laat het gewoon rood-wit-blauw, want dan is iedereen tevreden mee en kan mij het eigenlijk ook schelen. Precies. Ja. Precies. En ja. dan zitten we een eeuw later. Ja. Dan zitten we een eeuw later. Dan zitten we eind 18e eeuw. Dat betekent rond uh, 1795. En dan heb je een, een nieuwe strijd. Dus dat blijft maar doorgaan. Dan krijg je een nieuwe strijd. Tussen wat ze noemen. Uh, Prinsgezinde en dan noemen ze dat patriotten. Dat de uh, patriotten zijn eigenlijk de vroegere regenten. Mm -hmm. uh, en dan, uh, de Frans tijd nadert bij ons, de Fransen gaan ons ook bezetten. En dan besluiten die patriotten, die, de, de stadhouder Willem V, inmiddels heb je, zijn we bij nummer 5 aanbeland, die hebben Willem V verjaagd, die is gevlucht naar Engeland. En dan besluiten ze, uh, met oog op de komst van de Fransen. Nooit en te nemen wil, willen wij meer een oranje-wit-blauwe vlag. Dat herinnert ons te veel aan de prins en de prinsgezinde. Wij leggen in de grondwet vast, um, wij hebben een rood-wit-blauwe vlag. Ja, maar de Fransen hebben ook een rood-wit-blauwe vlag. Dus die hadden misschien wel kunnen zeggen, ja dat is mooi, want uh, dan draaien we de vlag om. En dan uh, ja. zijn jullie ook, hebben jullie ja. dezelfde vlag heb je gelijk in, maar de Fransen zijn ook pragmatisch, let op, dus die bezetten zo'n land uh, en die denken dan, nou, we leven ze langzaam in, maar uh, in beginsel houden ze nog even uh, gewoon, uh, ze zijn soeverein onder ons bewind. Het is wel zo, in 1810 grijpt keizer Napoleon uh, bezet Nederland, dus Nederland verdwijnt van de kaart, en dan wordt de Franse vlag alsnog even ingevoerd. Ja, maar dat ja. duurt maar drie jaar, dan komt uh, koning Willem I terug in Nederland, he, die land in Scheveningen, uh, op het strand, en die neemt de vlag weer terug rood-wit-blauw. Want inmiddels is rood-wit-blauw uh, in het verzet tegen de Fransen... eigenlijk ook een soort nationale driekleur geworden. Ja, dus staat er op een gegeven moment ook in de grondwet dus... dat er altijd een rood-wit-blauwe vlag moet zijn. Ja, ja. Toch heeft uh, koningin Wilhelmina op een gegeven moment... nog een, een, een koninklijk besluit genomen, Koste Ooit... Uh, waarin zij zegt de kleuren van de vlag van het koninkrijk der Nederlanden... zijn rood, wit en blauw. Waarom heeft ze dat dan alsnog genomen? Ja, nou kijk, moet je je voorstellen, uh, ik ga nog even terug, dit, dit, wat zij nu doet, wat jij zegt, dat zij tekent dat koninklijk besluit in 1937, maar 14 jaar ervoor, in 1923, is er een uh, toen de tijd heel invloedrijk journalist, CK Eloud, e en die uh, zegt in 1923, waarom 1923, bij het 25-jarig Amtsjubileum van koningin Wilhelmina, zegt hij, uh, in het Algemeen Handelsblad, zou nu NRC Handelsblad zijn, schrijft hij een grote stuk en dan zegt hij, eigenlijk moet die vlag gewoon weer oranje-wit-blauw zijn. En dat ergert het. Dan, uh, dan al uh, Colijn, de, mm -hmm. de, de latere premier. Die is in de jaren dertig uh, invloedrijk premier. Die is een vertrouweling van Willemina. Willemina was erg opgesteld. En uh, Colijn zeg, loopt eigenlijk naar Willemina toe. En die zegt: Majesteit, dat gedonder moet afgelopen zijn. We moeten nou een keer eens en voor altijd af van uh, dat gezeur... Uh, of het nou oranje-wit-blauw moet worden... of rood-wit-blauw... Uh, kunt u niet een koninklijk besluit tekenen... dat het rood-wit-blauw wordt. Want dan, als de koningin het zegt... Ja, dan, hebben we een, dan, dan is alle gezeur over. Ja, en Luc, dat is eigenlijk gebeurd. Want dat is getekend in 1937. Dat krijgen natuurlijk de Duitsers nog. Die willen van die kleur af. Maar goed, dat is een vijf jaar bezettende macht. Maar eigenlijk is het nadien... nooit wezen meer veranderd. Soms hangt er weer... net als in vroegere tijd, een soort oranje lint bij... Ja. om een verbondenheid met de oranjes te creëren... Maar je hebt eigenlijk nooit meer een discussie rond uh, de vlag dat die oranje-wit-blauw moet zijn. Nou, we hebben hem ontravend hoor, het rood-wit-blauw van onze vlag. Wat, wat had je liever gewild? Zelf rood-wit-blauw of, of toch stiekem een oranje vlag? Nee, ik ben voor rood-wit-blauw, want in mijn hart ben ik een republikein. Ah, oké, okay, dus, dus dat, ja, nee, dan ga je niet met een oranje vlag wapperen. Dat, ik euh... zou het denken, dat zou je mij nu op komendag niet zien doen. Ik zie u denk ik ook niet met een rood-wit-blauwe vlag wapperen, vermoed dat ik zo. Dat is ook nog waar. <laughs> dat is ook nog waar. Ja, jij hebt me goed betrokken. Ja. <laughs> Nederlands historicus Wim Berkla, dank. Vraag gedaan. En die dus niet met een uh, oranje of een rood-wit-blauwe vlag gaat wapperen. Maar ja, hoe dan wel, hè? Had ik nog even kunnen vragen. Ja, ja, even opgehangen. Nou ja. Maakt ook niet uit. Wij vroegen ons ook af. Hoe ga jij eigenlijk Koningin de Dag vieren? Eerst ga ik in de tuin zitten, misschien. Of even naar de kermis. Dat soort dingen. Uh, in Hulde gaan kijken, misschien. En uh, daarna een feestshop zoeken. Uh, met vrienden in Noors gewoon de stad in. Waagplein op. Verder geen plannen. Naar Amsterdam. Ja, lekker feesten. Lekker uh, losgaan. Een beetje drinken. Dat is het wel. Wandelen. In de natuur. Dus uh, ideaal, echt met mijn man wandelen. Ja, eigenlijk toevallig, vorig jaar deden we dat ook. We zaten echt, echt fantastisch in het bos, met vogeltjeszang en uh, veel bonterspecht uh, bewonderd. Nou, dat, dat hebben we gedaan. Uh, ik heb nog geen idee, want uh, het is wel erg druk, heb ik net gelezen op Telegraaf. Het uh, is niet anders. Uh, misschien dat ik er toch naartoe ga. Ik denk niet dat ik er echt veel zin in heb. Ik heb ook tentamens die aankomen. Dus tot, uh... Oh, uh, waarschijnlijk niet. Uh, ik vier... Ik heb het nog nooit gevierd in mijn hele leven, ik was altijd op vakantie. Ja, uh, ik ging ook jaar naar Frankrijk, want mijn ouders wilden het uh, ontlopen. Ik ga wel Koningin de Nacht vieren, in Utrecht. Nou, hoe je het ook gaat vieren, één ding hoort er zeker bij, de Tompoes. Deze week onderzoek je geweest en wat blijkt één op de zeven huishoudens koopt tijdens deze feestdag een Tompoes. Maar welke Tompoes kan je nou het beste eten? Reden genoeg om uh, voor Chris van BNN University om de grote Tompoes Challenge te spelen. Nou hoor, welkom bij de Tompoes Challenge 2013. We testen drie verschillende Tompoesen: Een Tompoes van de echte bakketbakker, een Tompoes van de Hema en een Tompoes van de Albert Heijn. Maar ik doe dit natuurlijk niet alleen, want naast mij heb ik het driekoppig testpanel staan. Samen met... Simone. Bart. En Kees. We letten natuurlijk op de vier uiterst belangrijke criteriapunten waaraan de Tompoes moet voldoen. Goed, laten we snel beginnen met... De eerste ronde. Hoe is de verhouding Tom ten opzichte van de Poes... Tom is het bladendeeg en poes is de vulling. Hoe is de verhouding Tom ten opzichte van de poes? Uh, Jurielid Kees, jij hebt de banketbakkers, Tompoes. Ja, en ik, um, ik, het stelt me een beetje teleur, want de, de, de poes is eigenlijk heel klein. Het is wel een stevige poes, hoor. Um, en ik heb er net even aan gelikt, maar het, het, is, het is een beetje weinig. Lid Bart, uh, jij hebt de Tompoes van uh, de Albert Heijn. Hoe is de verhouding? Um, ja, hier is hij vrij goed. Er zit veel poes tussen. Maar ja, je hebt natuurlijk nooit genoeg poes. En ik heb er al een beetje met mijn vingertjes in gezeten. En uh, ik denk dat dit wel goed komt, hoor. De tweede ronde. Is de poes goed te likken? Ik zal wel eerst even de tom likken. Oh, die is wel heel... En best droog, dus daar, daar glij je niet zo overheen. En, en nu even de crème. Echt lekkere crème, maar wel echt goed dik, hoor. Dus um, um, die kan je er niet heel super... Die moet je eigenlijk meer uitlepelen, denk ik. Ja, hij uitermate goed te likken. De de tussenronde. De ronde die tussendoor komt. Oké, okay, de tussenronde. Ga allemaal op een rij staan. Pak één tompoes. Uh, jullie hebben al een tompoes in de handen. Wat we gaan doen is, we hebben hier een muur. Hoe goed blijft de tompoes plakken tegen de muur? 3, 2, 1. De derde ronde. Hoe goed kan je nog fluiten met je mond vol tompoes? De derde ronde is het belangrijke onderdeel uh, fluiten. Hoe goed kan je fluiten met het tompoes in je mond? Kees, uh, nou laten we bij jou beginnen. Neem een grote hap van je, van je banketbakkers tompoes. Hm. Niet doorslikken. Drie, twee, één, fluiten maar. <lacht> Niet te doen. Uh, we gaan door naar Simone. Simone jij hebt de Hema tompoes. Ik ben wel een beetje reenhaftig. Neem een grote hap. Ja. En fluiten. Drie, twee, één. <lacht> niet heel erg goed te doen, dus ook bij de Hema-tompoes uh, niet. Bart, uh, bij jou de Albert Heijn-tompoes. Uh, ben je er klaar voor? Ja, tuurlijk. Nou, ik zou zeggen, neem een grote hap. Ja, komt-ie. Oh, dat <lacht> is lekker dan. Hier, mooi. Nee. Niet te doen. Nee. Snel door naar de vierde en laatste ronde. De vierde ronde. Hoe goed blijft de tompoes plakken als je hem tegen de muur aangooit? Oké, okay, nou, zojuist hebben we de drie verschillende tonpoesen getest. Hoofd-jurylid uh, Kees, kan je nog één keer de, de vier criteria meenemen? Ja, de verhouding, het likken, het fluiten en het uh, plakken. Daar is een duidelijke winnaar uh, uitgekomen. De verhoudingen waren bij deze niet zo goed, uh, maar hij was uh, goed te likken... En je kon er niet mee fluiten en hij, hij plakte echt fantastisch. En de winnaar van de Tompoes Challenge 2013 is geworden de banketbakkers Tompoes. Oké, okay dan, dit was het Tompoes Challenge 2013. Leuk dat je erbij was. En je weet het: zonder poes geen tom. Tot Horens. Dat is tot later. Je luisterde naar een start waarin de Vlaming David uitlegde waarom Belgen minder met het Koningshuis hebben dan de Nederlanders. De allereerste koning van België was, was een ingevoerde Duitsers mm -hmm. En die hebben ze dan snel laten trouwen met een Franse. <laughs> en in de geschiedenis is het altijd geweest dat er een mengelmoes van nationaliteit door Nederlands Koningshuis liep. Maar er zat nooit een echte Belgen. Charlie kwam erachter in de muntenfabriek met hoeveel kracht een muntje wordt geslagen: 80 ton.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 itstaffing.nl Dit is Radio 1.